Twee uur op het Baltus met het NOS Journaal. Kinderen die door een keizersnee zijn geboren... hebben een grotere kans om dik te worden wanneer ze volwassen zijn. Het onderzoek blijkt dat de kans op overgewicht 26% hoger is... dan bij kinderen die geboren worden met een natuurlijke bevalling. Wetenschappers onderzochten meer dan 38.000 mensen... op vier verschillende continenten. Ze hebben nog geen verklaring voor het hogere gewicht.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 Het weer af de opklaringen. Het koelt af tot een graad of drie. Overdag wordt het negen graden. Morgenochtend eerst wat zon in het noordoosten. Daarna trekt over het hele land een regenzone over. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Omdat de nacht mij mooi laat dromen... Ja, dan ben ik echt de baas Omdat dan de vrouwen komen En bestaat er geen helaas O, in de nacht verdien ik centen O, in de nacht verdien ik geld Dan kan ik leven van mijn rente En ben ik rijk en welgesteld Omdat de nacht mij mooi laat dromen geen gewaar en geen gemid. Ik ben dan 9 kilo lichter. Omdat nacht mij wakker Omdat de nacht, omdat de nacht mij wakker houdt. allemaal, je hoorde Omdat de Nacht van Joep van het Hek. Joep van het Hek, je hebt het misschien vanavond op de televisie kunnen zien... want hij was te gast bij Pauw en Witteman. Joep van het Hek, die wordt morgen 60 jaar... Dat was een reden voor hem dat hij was uitgenodigd bij uh, Paul Witteman en Jeroen Pauw. Maar ik heb ook vanwege datzelfde feit uh, aandacht uh, voor Joep. Deze nacht, je krijgt namelijk elke uur een uh, liedje van hem te horen. Ja, ons Joep is vooral bekend vanwege zijn uh, conferences... waarbij hij uithaalt in de o zo herkenbare situaties... <lacht> Maar hij heeft ook hele vragen liedjes geschreven. Je hoorde er net een van uh, Omdat de Nacht. Aan de eind van de duur uh, iets van Joep uit zijn uh, beginperiode. En Natuurlijk hebben we hem ook als uh, conferancier. En dat dan tussen vier en vijf. Hier in de Nacht in het Anders, de vader op Radio 1. Met deze uitzending zijn er nog vijf te gaan. Jawel, en dan is het afgelopen en uit met dit programma. Ja, ja, dat is inderdaad uh, een feit. Dan is het over en uit. En dan komt er iets heel anders op deze tijd. Op deze zender, op dit tijdstip. Maar daarover uh, over een aantal weken meer, zou ik maar zeggen. <laughs> Wat heb ik verder nog voor je in de aanbieding? Een aantal uh, eigen opnamen, Zoals bijvoorbeeld van de Band of the Falls. Een gezelschap afkomstig uit Engeland. Die ga je horen... Aandacht voor artiesten die zullen optreden komend weekend... tijdens de uittrekking van de Oscars. En Novastar, die heb ik ook nog voor je. Onze vriend uit België, die afgelopen week te gast was bij Giel... en daar een heel aardig aardige Dijotemiga Top 50 coverde. eerst even aandacht voor de twee gitaristen. Rodrigo y Gabriela. Rodrigo y Gabriela, een duo, een guitar duo, afkomstig uit Mexico. En ze zijn tegenwoordig voornachtig in Europa, Ierland, dat is hun thuisbasis. En ze gaan ook toeren op het Europese vasteland komende zomer. Ze zullen ze bijvoorbeeld 17 mei optreden in Paradiso en later in mei dan zullen ze verschijnen in de Ancienne Belgique... Brussel 17 mei, dus in Paradiso. En ze komen ook naar het popfestival Werchter dat dan op 4 juli zal plaatsvinden. Althans, 3, 4, 5 en 6 juli dan is Werchter maar op 4 juli dan zullen ze daar van zich laten horen... op de festivalweide in de buurt van Leuven. Rodrigo y Gabriela. En dit is ook van Werchter maar dan van vorig jaar... de band die dit jaar naar Pinkpop komt... Editors. In de live versie, ga je nu horen van het nummer The Phone Book Ik ben hier watch here het is een beetje verstandig, hier ik ben hier te I'm ik te I never mean to make you cry. Jumping through my hoops with dissension and the truth, and a smile and a sigh What's that on your shoulder? Fear of getting. Don't matter to me. I'm an apple you're the trail. And I won't fall. When you're shoe. Sure What's that over your shoulder? Zoals ze vorig jaar klonken in België. Tijdens het Rock Festival. En de band is uh, daar in België heel populair. Ik stond daar tussen de menigte toen de band optrad. En uh, een heleboel mensen die konden de teksten van de liedjes meezingen. Maar de band komt dus naar Pinkpop. En overigens, ze waren afgelopen avond te zien, te beluisteren en te bewonderen in Tivoli, Utrecht en. Gisteravond, en dan heb ik het weer over dinsdagavond... toen waren ze in de Oosterpoort in Groningen. Editors. soulmuziek uit het verleden. Ik neem je mee naar de jaren zestig. Ik neem je mee naar Judy Clay en William Bell... Private number. Je hoorde de stemmen van Judy Clay en William Bell in een productie van Booker T. Jones. In 1968 was dat dat private number van Judy Clay en William Bell. Judy Clay die inmiddels niet meer leeft, 2001 is zo verleden. En William Bell, de zanger. Die is op dit moment 74. Komende zomer wordt hij 75. En die leeft nog steeds. Dit is een eigen archief, een opname van Fools. We don't have We don't need each other now. We don't need the city. We create our culture now. Because I feel... Soul. And I don't need that good advice. And I don't need no one. eigen opname. Mm, uit het archief van Giel. Thank you. <laughs> ze vonden het leuk om daar te spelen bij Giel. 21 augustus, jongsleden, vols uit Engeland. En ze hadden afgelopen zomer die hit met het nummer My Number. Dit <middels> is een Engelse jongen die al een geraam tijd in het Oostenrijkse Wenen woont. En hij noemt zich Zoon. S-O-H-N. En de zoon, ja, dat moet je dan maar op zijn Duitse spreken als je er heen komt. Hoewel de man zelf dus uh, Brit is. Hier is zijn hit Artifice... Een jongen uit Wenen dus met de nieuwe single Artifice is de titel daarvan. In het paasweekend dan wordt er in Amerika in Coachella... dat is de naam van de plaats, een festival gehouden. Een popfestival waar diverse artiesten zullen meedoen. Onder andere Muse zal daar verschijnen. En er zal ook een reunie plaatsvinden. Een reunie van een band die hier aardig bekend is geworden... met onder andere het nummer Miss Jackson... Dan heb ik het over Outcast. Het zal een eenmalig optreden zijn. Er komen geen nieuwe platen van de band. Maar het feit dat ze optreden, dat is ook de moeite van het bekijken waard. Hier is Outcast met de Roses. <tied> When I met her at a party, she was hardly acting naughty I said, shawty, would you call me? She said, pardon me, are you hauling? I said, darling, you sound like a prostitute palsy Oh, so you're one of them freaks Get geeked at the sight of an ATM receipt But game been beat. Dropping names, she's weak Tricking off, this bitch is lost Let's take me for a geek. uh Quick way to eat, uh Deep place to sleep, uh When I call for a week, uh Trick, Truth, no go on the raw sex. My ace test is flawless, regardless. We don't want to get involved with all them lawyers and judges, just the whole grudges in the courtroom. I want to see your support, bro, and I, not support, I you. Support, not you. Support, not support you, you, you, you. I know you'd like to make your shit don't stain, but lean a little bit closer. zullen optreden op dat popfestival in Coachella dat het paasweekend zal plaatsvinden. Maar niet alleen het paasweekend, ook het weekend ervoor. Dus het is verdeeld over twee weekenden... geen uh, zes of vier dagen achter elkaar, maar uh, twee keer een weekend. Ook een bijzondere manier van programmeren. De outcasts die daar dus uh, een reunie optreden zullen doen. Je hoort dus hier met Roses afkomstig van een album... Speak Box, The Love Below uit 2003... Better midler I stayed out late one night and you moved in. I didn't mind cause of the state you were in. May I remind you that it's been a year since then today the landlady she said to me what did she you say loony? made a passive mate, perhaps you might enjoy a cottage by the sea. You got it. You got I it. Het ook wel genoemd Bette Midler. En Ze zal optreden komend weekend bij de uittrekking van de Oscars. Uh, komend weekend. En, ja, en wie daar ook zal optreden, maar dan is er nog de vraag of zij daar ook een liedje zal gaan zingen. Dat is uh, zangeres Pink. Ik heb het vermoeden dat zij uh, alleen de enveloppe zal openen. Want de organisatoren van de Oscars die hebben het erover dat Pink op het podium zal verschijnen. En als ze op het podium verschijnt, dan zal ze dus niet in de trapeze hangen. Wat ze doorgaans wel doet. En in de trapeze zingt ze altijd een liedje. Dus ik denk dat het bij het openen van een envelop blijft. En dat ze zal roepen, the winner is... Never ask why Vorig jaar is dit Pink. En ze zong het liedje Try, waarmee ze vorig jaar een hit had. En ze zal dan verschijnen op de uitrekking van de Oscars... dit weekend in de nacht van zondag op maandag, Nederlands tijd. En als je hier in Nederland een abonnement hebt bij een van de kabelboeren... dan kun je daar ook naar kijken, want film 1 die zendt het uit... En voor de speciale gelegenheid zal het signaal ongecodeerd worden doorgegeven. Dus voor iedereen zichtbaar. Maar je moet het wel een digitale set-topbox, box je dat geloof ik, voor je toestel hebben. Want anders dan heb je het signaal niet. Maar ik kan in ieder geval kijken naar de uittrekking van die Oscars. Dat zal om ongeveer twee uur beginnen, schat ik zo. In ieder geval weet ik wel uit het recente verleden. Dat het eind van de Oscars, als de beste film bekend wordt gemaakt, dat het dan rond een uur of zes Nederlandse tijd is. Nou, tot zover dan de Oscars. Even terug naar de afgelopen week, vorige week. Toen was Nova Star, een Vlaming, te gast bij het ochtendprogramma van Giel. En zoals gebruikt bij Giel, als hij een artiest heeft die je komt zingen, hem wordt gevraagd ook iets uit de mega top 50 te zingen. Nova Star koos voor een hele bekende, de grote hit van Farewell. Wat dit je hebt, Piet? crazy what I'm bound to say? Sunshine, she's there, you can take a break. I'm a heart air balloon that could go to Spain. With the air, like I don't care, baby, by the way. I'm happy, clap along with if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along with if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along with if you feel like happiness is to you. Because I'm happy, clap along with if you feel like well, that's what you gotta do. That's what you got. Talking this and that. Well, give me all you got and don't look back. I should probably warn you, and I just feel fine. No offense to you, don't waste your time. And here is why: because I'm happy to live along with if you feel like The room without a roof. If you feel like happiness is the truth Because I'm happy, clap along with it. If you feel like happiness is to you Because I'm happy, clap along with it. If you feel like that's what you've got to do That's what you've got to do Yeah, happiness is the truth Just bring me down in nothing Bring me down My level's too high, bring me down, in nothing Bring me down, my level's too high Bring me down, ain't nothing Bring me down, my level's too high Because I'm happy, glad along, But if you feel like a room with all the roof Because I'm happy, glad along, But if you feel like that's what you've got to do Oh, En het happy, dat is een liedje dat voorkomt in de film Despicable Me... En in die film daar wordt het gezongen door Pharrell. En Pharrell die gaat dat liedje ook zingen bij de uitrekking van de Oscars. Niet geheel zonder reden, want hij is ook uh, genomineerd... voor een Oscar vanwege dat liedje dat gebruikt wordt in die film... Despicable Me, deel 2. Een andere genomineerde, dat is de band U2... vanwege het liedje Ordinary Love... wat dan voorkomt in de aftiteling van de film Mandela Along. Walk to Freedom. Nou, maandagochtend, dan weten we meer hoe het zit... met de uitreiking van de Oscars en welk liedje het gewonnen heeft... daar waar het gaat om een liedje dat betrokken is bij een film. dadelijk Joep van het Hek uit 1985. Uit zijn beginperiode. Eerst even de Stones. Uit Exile on Main Street...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 grippig en financieel ook grippig lenen betalen lenen betalen lenen lenen Betalen, betalen. betaal tapta, Leene, tapta, tap tapta, Leene, tapta, tap tapta, Leene, tapta, tap tapta, Leene, tapta, tap tapta. Kom maar. Pak het aan, pak het aan, pak het aan, pak het aan, pak het Je bent veel rijkere dan je denkt. Laat die welvaart nou niet aan je neus voorbij gaan. Kom nou, leene, tapta, tap tapta, Leene,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 En de advertenties werden ook steeds onbeschoften. Onze bank die adverteerde dan met die lelijke André van de heugel. Maar je had ook van die advertenties zo van... De bakker is er voor brood en vola voor geld. Lene lene, ta lene lene, Kent u één bakker waar je het brood ook weer terug moet brengen? Lene lene, lene lene, En ik werk toen de afdeling, betaal, betaal, betaal, En naast ons had de afdeling, lene, lene, lene. Liep wel eens de afdeling, lene, lene, lene binnen. Zei dag, daag, ik ben van ta, ta, ta, ta taal. Maar hou eens op met dat lenen, lenen, lenen, want ze taal toch niet. Ze zei, man, ja, maar het is mijn werk, dat lenen, lenen, lene. ik zei, ja, maar ze taal toch niet. Ja, jammer is mijn werk. Ik zei, dan houd je ermee op, want als dat zinloos is, moet je mee stoppen. Ja, maar daar raak ik mijn werk kwijt. ik zei, nou in. Ja, maar kom ik in de WW? ik zei, nou in. Ja, maar dan verdien ik minder, ik zei, nou in. Ze ja, maar ik heb mijn huis nog niet afbetaald en met televisie en ik moet juist door. Dat is het systeem van lenen, lenen, lenen, lenen, lenen, lenen, lenen, Ik ben een mensen thuis geweest.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 op een avond dat een Reagan of een Chernenko tegen een vrouw zeggen moet even naar de komen om afstandsbediening te pakken. <tie> Dan wordt het eng. Dan wordt het doodeng. Daar zat ik heel vaak over te pikken. Daar probeerde ik wel eens over te praten met mijn collega's. Dan probeerde ik wel eens over te praten. Die waren allemaal druk met... En riep ik, hé, doet het jullie nou niet? Dat er op hetzelfde moment, dat er boven ons... Een symbolische boeman dat jullie je daarmee over druk maken. Over dat lenaling tap talen, lenalim, tap talen. Doet dat jullie dan niet? Doet dat jullie dan niet? doet dat jullie dan niet? Zei, hebben wij hem gefinancierd <lacht> Volgorde van Opkomst hoorde je de Rolling Stones. een van de bekende nummers uit Exile on Main Street. De LP die in 1972 uitkwam. Het nummer Happy. Vervolgens Joep van het Hek. Man vermist. Dat is een soloprogramma uit 1982. En daaruit nog eens een keer het legendarische lenen betalen. En wat je net hoorde... Dat is een zangeres die uit Polen komt, maar ze heeft Arabische roetste en dat is duidelijk te horen in de songs die ze zingt. Je hoorde van Kaya, dat is de naam van de zangeres, het nummer Aman Munish. En dat is te vinden op een recent album dat heet Trans Oriental Orchestra.